10 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Tweede Kamer is verdeeld over het beste moment om verkiezingen te houden. Morgenmiddag wordt erover gedebatteerd met premier Rutte. Een krappe meerderheid van VVD, PVDA en SP... wil nog voor de zomervakantie verkiezingen. Ze denken aan 27 juni. Andere partijen vinden dat te kort dag. Ze zouden dan nauwelijks tijd hebben om kandidatenlijsten op te stellen... Kamerlid Hero Brinkman zegt dat zo'n vroege datum een schande zou zijn. Hij zou dan niet met een partijnaam kunnen meedoen aan de verkiezingen, alleen met een lijstnummer. Ook Kamervoorzitter Verbeet vindt dat nieuwe partijen de tijd moeten krijgen om zich voor te bereiden. Volgens de kiescommissie is 5 september de vroegste reële mogelijkheid voor verkiezingen. Bij een explosie in een melkfabriek in Noorwegen is een dode gevallen. Drie medewerkers raakten gewond. Delen van de fabriek en de omliggende gebouwen in Frederikstad zijn zwaar beschadigd. Vijf mensen die vermist waren zijn inmiddels gevonden. Ze mankeren niets. Volgens de Noorse politie was er een gasexplosie bij onderhoudswerk aan een grote gastank. Op dat moment waren er 25 mensen in de melkfabriek. De spoorwegpolitie heeft drie jongeren opgepakt voor berovingen in treinen. Ze zouden vooral hebben toegeslagen op de lijn Utrecht naar de Bussum. Ze worden verdacht van vernieling, diefstal, aanranding en intimidatie. Volgens de politie riepen de jongens ook geregeld grove teksten door de intercom van de trein. Waarschijnlijk hadden ze de sleutel van de omroepinstallatie. In Los Angeles wordt deze maand de toneelkijker van Abraham Lincoln geveild. De toenmalige president had het instrument bij zich toen hij in 1865 in een theater werd vermoord. De verwachting is dat de toneelkijker, die voor een deel van goud is, zeker een half miljoen dollar opbrengt. President Lincoln werd doodgeschoten tijdens een voorstelling in Washington. Een activist drong de presidentiële loge binnen en schoot Lincoln door zijn hoofd. Het weer. Vanuit het zuiden trekt bewolking met regen over het land. Minima vannacht rond 6 graden. Morgen bewolkt en vooral middags buien. Het wordt dan ongeveer 13 graden. Dit was het NOS Journaal. Ja, wie wordt er kampioen? Nee! Nee, kijk naar de laatste spannende... Oh!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 NOS, NOS Radio 1. Langs de lijn, met Robert Meder Goedenavond, opnieuw een tegenslag voor de KNGU Celine van Gerner won het kort geding, dat zat aangespannen tegen de Turmbond Vanwege de uh, aanwijzing van uh, Wyoming Marcella voor de Olympische Spelen maar die maakt zich nog weinig zorgen. Het is natuurlijk wel shit en ja, het is alleen dat er is een hobbel op de weg gekomen van mij naar de West naar de toe. En uh, ja, dat is echt het enige. Straks hoort u bij de dames over de gevolgen van die rechterlijke uitspraak. Roeiers proberen gewoonlijk tijdens wedstrijden olympische deelname af te dwingen. Nou, sommigen hopen dan wel weer op een extra kans en daar zijn anderen het weer niet mee eens. Als je een beetje kijkt naar, naar hoe het binnenkomt, dan is er voor die jongens in ieder geval uh, geen nadeel geweest. En uh, is er geen reden geweest om te bedenken waarom ze... Waarom ze nog een kans zouden krijgen. Nou, mocht het allemaal onduidelijk zijn, straks trekt de mist vanzelf op. In het voetbal gaat het er een stuk eenvoudiger aan toe. De ene trainer vertrekt en er komt er weer een andere voor terug. Ook al heeft hij al een keer gewerkt, zoals Erwin Koeman... bij diezelfde club waar hij op terugkeert, bij RKC namelijk. Als ik zo naar buiten kijk, hier niet. Uh, ik denk wel dat de club wat veranderd is. Uh, er zijn natuurlijk een aantal mensen vertrokken. Sinds uh, toen ik hier was, zeven jaar geleden. En alles over die terugkeer hoort u straks. Er komen trouwens nog meer trainers aan het woord. John Karelsen praat over de problemen bij Nakbaida. En Guido Vermeulen komt aan het woord over zijn debuut als bondscoach van de volleybalvrouwen. Dat en nog veel meer in NWS langs de lijn tot 11 uur. Maar eerst, nieuw een nederlaag voor de Nederlandse Turnbond in de rechtszaal. Ditmaal wist turnster Celine van Gerne de rechter ervan te overtuigen... dat de bond haar grote rivalen, Wyoming Marcella... te snel had voorgedragen voor de Olympische Spelen. Van Gerne, net terug van de blessure... moet in ieder geval nog in de gelegenheid worden gesteld om vormbehoud te tonen. Zo luidde het oordeel van de rechter. Dit is mijn uitspraak en daar moet hij het mee doen. Dank u wel. Zou de rijdende rechter dat verwoorden? Maar dit keer hebben we te maken met rechter Vergunst. En die heeft geoordeeld dat de turnbond te voorbarig is geweest. met het aanwijzen van Wayomi Marcela als Olympische atleet. Eerst moet Celine van Gerne de kans krijgen om vormbehoud te tonen. En dan moet de bond alsnog gaan bepalen wie er het meeste te zoeken heeft op de Olympische Spelen. wie er de medaillekandidaat is. En dan de reacties: Het vonnis. Wayomi Marcela. Het is gewoon. Ik accepteer het nu en het, het is gedaan. En um, ja, ik ga natuurlijk wel gewoon nog voor mijn doel verder. Ik ben er ook een klein beetje gewoon van uitgegaan. Van, stel, het gaat mis, dan, dan moet ik er wel klaar voor zijn en voorbereid voor zijn. En in mijn hoofd valt het eigenlijk wel mee hoe, hoeveel schade het op heeft geleverd. Het is natuurlijk wel shit. En ja, het, het is alleen dat er is een hobbel op de weg komen van mij naar de, naar de rest toe. En um, ja, dat is echt het enige. Celine van Gerner. Ik was uh, hartstikke blij natuurlijk. Uh, hiervoor ben ik naar de rechter gestapt. En gewoon om een kans nog te krijgen. En nu ligt alles weer open. Je hebt dus je gelijk gekregen. Kwam het echt als een verrassing? Nee, ik had eigenlijk niks uh, verwacht. Ik heb me de, nou, sinds vorige week met die rechtszaal... Uh, eigenlijk niet echt veel mee bezig gehouden. Gewoon lekker gaan trainen. En, nou, vandaag was het natuurlijk wel spannend, maar ik had eigenlijk niet echt een verwachting. De gevolgen bij Jomi Dus Ze moet eerst nog vormbouw tonen en ik ga gewoon hard doortrainen. En... Ja, ik ga gewoon nog op het EK en um, het NK sowieso. En heel misschien nog een World Cup, dat zien we dan wel. Wat uh, in mijn planning nog komt, nou ga ik gewoon um, keihard die sprong neerzetten. En dan zien we het wel. Ja. Maar goed, op het moment dat zijn voorbouw toont, dan staan jullie eigenlijk een soort van gelijk hè, in dat opzicht. Um, ja, dat klopt. En um, uit, ja, uiteindelijk beslist de KNG dan weer wie er gaat. Maar ik heb wel... Uh, op zich, als ik gewoon nog een keer mijn best ga doen op twee momenten... Dan, dan heb ik er wel vertrouwen in dat het ook wel weer goed moet komen. Alleen, ja, het hangt, het hangt een beetje vanaf natuurlijk. Celine van Gerner. Uh, ik moet uh, nog vorm tonen op balk. En dat wil ik gaan doen op de EK. Daar wil ik brug aan balk gaan turnen en dan ja, ook kijken of ik daar een finales mee kan halen. En dan na de EK volgen er nog twee World Cups. En eigenlijk wil ik dan weer mijn allround op orde krijgen. Zodat ik op die World Cup misschien wel of ook vloerfinales kan halen... En... Ja, gewoon zo goed mogelijk laten zien dat ik weer terug ben. Dus vormhoud is natuurlijk de eerste eis waar je aan moet voldoen. Hè? Uh, is dat nog heel moeilijk of niet? Ja, klopt. Uh, het is de 14166 die ik moet halen. En met het balkprogramma dat ik heb en ik draai gewoon een beetje goede oefening, dan is dat goed haalbaar. En dan wordt natuurlijk de vervolgvraag, kan je nog verder dan dat, kan je de bond zo ver krijgen dat ze hun keuze gaan heroverwegen? Ja, dat... Uh... Ja, hoop door finales te halen of in ieder geval hoge cijfers neerzetten, te zetten, zowel brugbalk. En misschien uiteindelijk wel round. Wordt het dan nog een soort echte strijd tussen jullie? Ja, ik denk het wel. Ik denk dat we allebei uh, nou ja, sowieso hartstikke gemotiveerd zijn. En ik denk dat, uh, ja, dat we het misschien elkaar ook wel kan helpen. Stel, uh, ik zie Wyomie ineens heel hard springen en dan denk ik, oh ja, <laughs> ik moet misschien ook nog even wat harder. En, ja, ik denk dat het wel uh, een mooie strijd kan worden. De Olympische Droom. Selim van Gerner. Die leeft nog steeds. Of leeft in ieder geval weer. Want ja, daar heb je het uiteindelijk allemaal voor gedaan. Je hebt natuurlijk een enorme tik gekregen in, in januari toen de keuze op een ander viel. Hè? Ja, klopt. Toen uh, ja, was ik wel even echt in ieder geval een week echt wel een beetje van slag. Maar uh, ja, ik ben nu blij dat ik daarna gewoon het draad weer op heb gepakt en hard door ben gaan trainen. En uh, ja, nu komt het er goed van pas. Bij Jomi Massela? Ja, ik ga natuurlijk wel gewoon nog voor mijn doel verder... En um, de planning blijft ook gewoon. gewoon. Ik ga nog voor Olympische spelen en dat ga ik ook nog vol vanuit. Het is niet uh, Door deze keuze en door die uitspraak is het niet anders geworden. Ja, ik droom er nog steeds van gewoon om daarop te staan op, op, op, in de hal en, op, en uh, klaar zijn voor het sprong. Dus het is in dat opzicht, uh, het beeld van Olympische spelen is niks anders geworden. Maar het is natuurlijk een beetje een gekke situatie. Hè? Je waant je zeker van de spelen en dan ineens is alles wel anders. Ja, in dat opzicht, dus uh, dat er iets tussen is gekomen, is anders. Maar qua beeld en denken, hoe ik nu insta sta, dat is, uh, blijft hetzelfde met mijn doel en mijn planning. Dus het is nou eenmaal zo. Ik kan het nu ook jammer genoeg niet veranderen. Maar ik moet gewoon, gewoon mijn best nog doen. Dat is het. En wanneer weten we nou uiteindelijk wie er naar Londen mag? na de Wildcups, denk ik. Goed, de tweestrijd. Dan weten we dus ook uh, na die strijd tussen Van Gender en Marcella. Een bijdrage van Edwin Cornelis. One, two, three, oh! Uh. So Outcast. En hey ja, bijna kwart over tien. Zometeen gaan we bellen met uh, Iwan Spekenbrink van Argo Shimano. Die hebben een wildcard gekregen voor uh, de ronde van Spanje. hebben horen hoe blij ze daarmee zijn en hoe ze dat gaan oplossen. Want ze moeten wel heel veel fietsen dit jaar. Eerst Erwin Koeman, die is vanaf volgend seizoen de nieuwe trainer van RKC Waalwijk. Uh, geen grote verrassing, want zijn terugkeer hing al enige tijd in de lucht. Ook in het seizoen 2004-2005 zwaaide de oudste Koeman-broer de Scepter in Waalwijk. Vandaag keerde hij eventjes terug op het zogeheten oude nest. En dat was een mooi moment om te kijken of er eigenlijk veel is veranderd. Als ik zo naar buiten kijk, hier niet. Uh, ik denk wel dat de club wat veranderd is. Uh, er zijn natuurlijk een aantal mensen vertrokken... sinds uh, toen ik hier was, zeven jaar geleden. Uh, de club heeft een uh, hele moeilijke periode gehad. Het ziet er nu naar uit dat het uh, nu ieder geval ja, structureel goed in elkaar zit... Uh, ze weten met wat voor budget ze, ze werken. Uh, dit jaar hebben ze uh, geweldig gepresteerd. En, uh, ja, okay, het belangrijkste voor mij is om naar hier te komen, omdat het goede mensen zijn. Die weten wat ze willen, weten wat ze kunnen, weten wat ze niet kunnen. En, uh, en natuurlijk, het voordeel spreekt ook voor mij uit dat, het, uh, dat ik de club ken. Ja, ik zat wel een beetje te twijfelen: van uh, wat wil ik nou echt? Wil ik in Nederland werken of uh, wil ik naar het buitenland? Want uh, die mogelijkheden zijn er ook geweest. Maar uiteindelijk heb ik toch gekozen voor RKC vanwege de reden die ik jou net gaf. Nu terug dus bij RKC, die inderdaad een, een enorm goed seizoen beleven. Terug weer in de eredivisie. Dat is wel een enorme erfenis die je, die je meekrijgt van, van Ruud Brood. Ja, maar dat maakt voor mij niet zoveel uit. Het is, uh, in de sport kan je winnen en kan je verliezen. Uh, RKC uh, laat zien dat je met een relatief kleine begroting... Uh, toch uh, hoger kan eindigen dan iedereen verwacht. Nou ja, dat, uh, daar ga ik dan vanuit en dat hoop ik ook volgend jaar uh, te realiseren hier. Waar wil je naartoe met, met RKC? Wat wil je bereiken je voor twee jaar? Uh, ben je, heb je er al heel veel over nagedacht? Uh, welke kant je op wil? Nou ja, uh, ik vind dat we moeten daar niet zo moeilijk over moeten doen. Uh, als je aan het seizoen uh, gaat beginnen, dan uh, is nog vaak je selectie niet compleet. En uh, ik denk zeker dat het ook hier kan gebeuren, dat je misschien al twee, drie weken in de voorbereiding bezig bent. Uh, en dan misschien dat er nog één of twee spelers binnenkomen. Zelfs je kan de spelers verliezen. Dus ja, dat zal toch wel uh, na een aantal weken uh, in de voorbereiding. Dan denk ik dat je echt voor jezelf kan stellen: van oké, okay, wat, wat willen we of wat, wat kunnen we? Maar je, je speelt voor het hoogst mogelijk haalbaar. En, uh, ja, en dat is natuurlijk in ieder, in ieder geval in de eredivisie blijven. Maar dan uh, liefst het nog hoog, zo hoog mogelijk eindigen. Erwin Koeman voor de microfoon van Omroep Brabant. Koeman tekende trouwens voor twee jaar in Waalwijk. En hij is de opvolger van Ruud Broods die naar Rodie C vertrekt. Ja, en dan de Argo Shimano. Ik had het u net al aangekondigd. Ze hebben een wildcard gekregen voor de ronde van Spanje... omdat uh, Rabobank en Vakant Soleil op basis van hun status... al van deelname waren verzekerd. Uh, zullen in augustus dus drie Nederlandse wielerteams in Pamplona aan de start staan. Ivan Spekerbrink is de manager van de jongste wielerploeg. Goedenavond. Goedenavond. Uh, jullie hadden al een wildcard voor de Tour... Um, ja. had je, had je de, ja, die, van de Tour, kan ik me voorstellen, had je een beetje zien aankomen? Had je deze zien aankomen? Ja. ja? ja hadden, uh, om eerlijk te zeggen, uh, we hadden hem zien aankomen, maar met, met deze wildkaart uh, kregen we wel echt een droomprogramma. Uh, we hebben van tevoren gezet, uh, gezegd, van, ja, in principe zijn er drie grote rondes waarvoor we in aanmerking komen, die ook allemaal interesse hebben getoond uh, in onze ploeg. Uh, maar we hoeven ze niet allemaal te rijden. Dus voor ons is het perfect om, om twee rondes te rijden. We denken dat we twee grote rondes heel goed kunnen doen. Uh, we hebben ingezet op de ronde van Frankrijk en de ronde van Spanje. En we zagen het een beetje aankomen. We hadden goede hoop. Maar dat het nu officieel is, dat is uh, ja, echt de verwezenlijking van een, uh, een droomprogramma voor ons. Pieter. Ja, dat zou ik. Beke... De Giro, zou je de Giro niet ook doen dan? <coughs> uh, nee, we doen de Tour en de, en de uh, Vuelta. We hebben, daar wel, uh, we hebben daar wel over gesproken, maar... Ja, uiteindelijk, uh, de, zeg maar, de, het was heel realistisch om te verwachten dat we de Tour en de dat zouden doen. Mm -hmm. En um, ja, uiteindelijk heeft de Giro daardoor uh, andere teams gekozen. Ja, ik kan me ook wel voorstellen dat dat een beetje te veel van het goede zou zijn. Ja, ik denk dat het, uh, daar kwamen gewoon twee dingen samen. Uh, ook voor ons. Voor ons was nu uh, drie grote rondes Ja, het kan. Maar het is niet perfect uh, sportief gezien. En, en twee grote rondes weten we gewoon dat we heel goed kunnen doen. Ja. Als je ook kijkt naar, naar, naar, naar de World Tour teams. Ik denk niet dat, dat er vijf, zes World Tour teams zijn die drie grote rondes heel goed doen. Nee. Ja, en wij zouden daarmee dus ook een hele grote last op onze schouders uh, halen. Ja. En, en twee grote rondes is perfect, maar dan moet het wel lukken. Ja, je kan er en, beter twee, de, twee goed doen dan, ja. uh, dan drie maar half, ja. dat snap ik. Maar uh, je, je zei net van, uh, we hebben het zien aankomen dat we die wildcard zouden krijgen. Hoe, hoe heb je dat zien aankomen dan? Um, ja, het is dus een beetje ervaring, een beetje inzicht en ook een beetje relatie met de organisator. Uh, we hebben met de, allereerst met de Vult-organisatie een hele goede band. We hebben dat vorig jaar gereden. Uh, de directeur was uh, bij onze ploegvoorstelling in januari, een dag voor zijn eigen uh, vult uh, Hij is onlangs uh, bij de presentatie van onze sponsor Argos uh, was hij aanwezig in Rotterdam. Ja, dus, dat is wel een signaal dat ze, onze ploeg, uh, dat ze heel erg in ons project geloven en in onze ploeg geloven. Hm. En uh, daar mag je denk ik wel hoop uit moeten kutten als die man uh, ja, aanwezig is. Ja, dat snap nee. ik. De Tour, uh, dat weten we allemaal, is mede op basis van het feit dat jullie Kittel in de ploeg hebben. Uh, ja. Dat het een goede sprinter is en dat die uh, Cavendish misschien wel eens uh, uh, zou kunnen verslaan. Op basis ja. waarvan is dat nu met de Vuelta is dat op dezelfde manier gegaan? Ook van, nou ja, je moet wel dan die en die meenemen. Nou goed, je gaat net aan welke, welke argumenten dan zie je het aankomen. Eén is dus de relatie, maar natuurlijk ook, uh, ook een stukje ervaring en ook de ploeg op zich. Kijk, als je kijkt naar welke ploegen we ze überhaupt gaat moeten halen, dan denk ik dat wij een van de, op dit moment een van de sterkste teams zijn. En dat het ook dat alle organisatoren, historisch zien we ook, dat ze ons gewoon graag aan de start willen hebben. Omdat we een sterke ploeg en een sterk collectief hebben. Hm. En dat geldt dus ook voor uh, dat geldt dus ook voor, uh, voor de welvaart. En uh, het is nu nog te vroeg om te speculeren wie en die renners uh, gaan daarheen. We gaan daar nu eens dus rustig We zitten nu de voorjaarsklasse. Nou ja, dus, Kittel uh, gaat naar de Tour, lijkt mij. Ja, Kittel is een logische man voor de toer. Ja, ja, dus en dan, dan denk ik, nou, dan Degen Kolp gaat dan naar, uh, naar de Vuelta. Ja, dat, dat zou een scenario kunnen zijn. Uh, maar wij sluiten ook niet uit dat een aantal renners beide wedstrijden gaan doen. Nou. Kijk, het voordeel is, <coughs> uh, ik denk, we hebben gewoon een ploeg die, die twee sterke ploegen op kan stellen voor beide wedstrijden. Uh, maar er is wel een verschillend profiel. De Tour heeft uh, iets meer extreme, heeft hele zware bergritten, maar ook echte uh, vlakke ritten voor de sprinters. Uh, en de Vuelta heeft iets minder extreme bergritten, maar het is best wel een zwaardere ronde. Uh, elke etappe is lastig en ver, dat vergt ook iets andere renners. Uh, de Vuelta heeft bijvoorbeeld minder kansen voor een sprinter als Gippo. Uh, als hmm. Ja, het zit de en kom, meer als, uh, ja? sorry, en me. meer voor types als Keske en Dekenkop. Uh, en, uh, en yes. Daarmee wil ik niet vooruitlopen op, uh, op selecties, maar. Ja, beide vergen net iets andere renners. En wij zijn er van overtuigd dat we twee sterke teams uh, van beide wedstrijden aan de start kunnen brengen. Ja. Hoe, de, hoeveel zit er eigenlijk tussen tussen de Tour en de Vuelta? Een week of drie? Ja, zoiets volgens mij drie weken of een maand. Het uh, begint uh, eind volgens mij 9, uh, 9 september. Dus hij zal, hij zal half augustus beginnen. Ja. Dus er zitten uh, drie, vier weken tussen. Met naar de Olympische ik. Nou, al, al met al geloof ik dat jullie als uh, jonge wielerploeg, uh, hè, met een nieuwe sponsor, geen ja. betere start hadden kunnen krijgen. Nee, ik, zeg het, ik vind het helemaal goed, dat je het helemaal goed zegt. We hebben echt letterlijk een, een droomscenario. We rijden uh, de voorjaarswedstrijden die we wilden, vervolgens uh, uh, Parijs Nice, dan alle voorjaarsklassiekers. Uh, we gaan nu naar de ronde van Californië, wat echt een, een, een heel aansprekende wedstrijd is, waar maar ook maar weinig woord te zien, aan de start mogen komen. En dan vervolgens de Tour uh, en de Vuelta en op het eind nog de ronde van Lombardije. Ook nog het DK in eigen land. Ja, uh, ik denk echt een perfect programma. En, uh, ik ben op dit moment uh, vieren we het een beetje met de mensen van Argos en uh, ja, die kijken er precies zo tegenaan. Ja, dat snap ik. Goed, um, <laughs> dankjewel voor je tijd en blijf genieten. Van die mooie ja, sport die het is. Dankjewel. Okay. En, en jullie uitzending. Ja, dankjewel. je Gaat er goed komen, denk ik. Uh, dat was Ivan Spekerbrink van Argos uh, Shimano. Wat die uh, uitzending betreft. Zometeen meer duidelijkheid over het roeien. en lose it. Morgenavond Barcelona tegen Chelsea. We gaan zo even bellen met Barcelona. Hoe is de sfeer? Is de kater al een beetje verwerkt van het verlies tegen Real Madrid? En zijn ze er wel klaar voor? Gaat Barcelona eigenlijk wel de finale van de Champions League halen? Iedereen rekent erop. Maar goed, ze zijn een beetje uit voor hem. Eerst uh, het roeien, want de kans op deelname aan de Olympische Spelen... wordt uh, voor de Nederlandse roeier steeds kleiner. Gisteren was er uh, bij de Nederlandse kampioenschap... op de Amsterdamse Bosbaan opnieuw een zogeheten selectiemoment. De roeiers voor de Holland 8 en de Mannen 4 zonder stuur... zijn inmiddels geselecteerd. En er zijn alleen nog twee plaatsen beschikbaar... in de zogenaamde twee zonder... Vier boten streden om de laatste tickets richting het internationale seizoen. Eén boot daarvan mag eindelijk, uh, uiteindelijk naar de Spelen. Onder de kandidaten was één opvallende combinatie... die van Olaf van Andel en Roel Haan. De reputatie is van verslaggever Ragnar Niemeijer. Wat is gebeurd? Heb je gestopt? man crews was a good idea. To swim the across Nou ja, ik heb twee weken geleden bootrace geroeid uh, tegen Cambridge. En dan met een, uh, een zeer goede race gehad met een zeer onvertuinlijk resultaat. En buiten ons macht om verloren. En uh, ik Olaf uh, belde mij. en uh, Ik heb samen met Olaf van Andel altijd uh, heel plezier geroeid of wij het NK wilden starten en uh, een paar trainingen erin gelast. En, en ja, toch op goede moed hier aan, aan begonnen. En we dachten, nou, we kunnen misschien nog wel stunten op dit, uh, op dit NK... en kijken of we uh, de, de, de, de gevestigde orde kunnen, van een troon kunnen stoten. Dat was Roel Haan, die pas geleden op weg leek naar eeuwige roeiroem... in de befaamde bootrace met de Universiteit van Oxford. Maar dat viel tegen nadat een actievoerder in het water de race verstoorde... Cambridge won en Haan zat met een fikse kater... maar zijn oude makker Olaf van Andel bood uitkomst. Het koppel meldde zich totaal onverwacht ook in de race voor de Spelen. Ja, twee dark horses. Uh, we zijn twee roeiers die wat kunnen. Daar ben ik van overtuigd en daarom zijn we ook, uh, uh, hebben we elkaar opgezocht. Kun je zeggen dat het twee gefrustreerden waren die nog even wilden knallen? Ja, ik ben geen sporter geworden om te verliezen. <laughs> uh, ja, uh, gefrustreerd. Tot en met uh, nou ja, november, december nog een trials, uh, de trials geroeid in januari. Daarna eigenlijk nooit direct meer wat van gehoord uh, van de bondscoaches of, of iets in die geest. Uh, Hoe is die combinatie met Roel Haan tot stand gekomen? Um, ja, ik ken Roel al zo lang. We hebben al zoveel met elkaar gewonnen ook. Um, ik, ik heb altijd in hem geloofd. En uh, wij ondersteunen elkaar door dik en doen. En, uh, gewoon echt een, een vriendencombi. En uh, dicht bij huis, allebei van Scadi. Jij afgevallen bij de acht groep. Hij uitgevallen met een beetje gevoel voor dramatiek in de bootrace. Ja, ja. ja het, het blijft enorm bizar. Uh, van tevoren visualiseer je een enorm aantal races. Zowel binnenbocht, buitenbocht. Ieder scenario spreek je door met de ploeg. Maar uh, dat, dat er een man in het water springt en de race wordt gestopt, dat is al ondenkbaar. En dat je daarna uh, in een klas komt is dus logisch. Maar dat je een blad verliest, is een tweede scenario wat eigenlijk ja, niet aan de sprake is gekomen. Dus wat dat betreft zijn het eigenlijk twee hele bizarre uh, events in een, uh, in een race. Ja, het is een geweld van je welstop op het water. En het zijn gewoon hard gaat naar zijn Joris Pijs die hier die overwinning pakken. Ze gaan nu met dat karonschot over de finish en er gaan twee rechte handjes in de lucht en er komt een high five. En dan komen de verslagen mannen van de KNRW over de finish stuk voor stuk. En wat een geweld was dat. Het was een feest van je je water. De derde plek. Derde plek voor Nannesluis, mijn het klem die in, die in die boot zaten. En dan uh, hebben we een vierde plek, vierde plek voor uh, de man die... Uh, maar het uh, duo Haan en Van Andel redt het niet. Ze hebben een dikke overwinning nodig om te laten zien dat ze goed zijn... en om een startbewijs voor de World Cups te veroveren... en om misschien uiteindelijk Londen nog te halen. Roel Haan neemt meteen zijn verlies. Van Andel houdt dan nog even hoop. Er staat immers veel wind op het water op de bosbaan en de golven zijn hoog. Uh, ja, als, je, als we vandaag wat uh, konden laten zien... dan, uh, dan was er misschien uh, uh, een reden geweest om naar Wereldbeker toe te gaan. Uh, ja, wellicht is die reden dan nog steeds. Hoe, hoe krijgt dat dan een antwoord, deze vraag? Uh, ja, we moeten telefoontjes plegen, technisch directeur, uh, coaches. Ja, we moeten overleggen. Maar daar is een deel van de andere roeiers het duidelijk niet mee eens. Regels zijn regels. De twee snelste boten zouden doorgaan richting de Spelen. De rest zou uitgespeeld zijn. Nanne Sluis daarover, die samen met Meindert-Klem... en de combinatie Kuiper-Noordhuis overeind blijft. Uh, ja, ik, uh, kijk, er zijn gewoon afspraken gemaakt. Uh, als je een beetje kijkt naar, naar hoe het binnenkomt... dan is er voor die jongens in ieder geval... Uh, uh, geen nadeel geweest. En uh, is er geen reden geweest om, om te bedenken waarom ze, waarom ze nog een kans zouden krijgen. Na een extra vergadering van coaches en technisch directeur René Meinders... blijft de roeibond inderdaad bij de afgesproken regels. Voor de tweede keer einde verhaal voor Roehaan in een paar weken tijd en vermoedelijk einde roeiloopbaan. Uh, ja, ja dat, is, dat is lastig te zeggen. Ik, ik, daar ga ik wel vanuit. uit. Hoe oud ben je? Ik, ik ben 29 op het moment. En als je ambities hebt op uh, maatschappelijk vak, dan moet je door. En vooral uh, ja, in de geneeskunde, dan, dan moet je voor een bepaalde leeftijd een opleidingsplek in te krijgen. Um, ja, in, in Rio, dat is nog zo ver weg, dat, dat zit er voor mij waarschijnlijk niet meer in. Het knaagt wel, maar als je heel rationeel naar kijkt, is het niet verstandig om te doen. Goed, over en sluiten dus eigenlijk. bijdrage was dat van uh, Ragnar Niemeyer. Dan gaan we contact zoeken met uh, Barcelona. Daar zit uh, Jeroen Gruter voor de NOS in verband met die Champions League halffinale van morgen. Uh, Barcelona tegen Chelsea. Eerste wedstrijd 1-0 voor Chelsea. Jeroen, goedenavond. Ja, goedenavond. Zijn ze de kater een beetje te boven van afgelopen zaterdag tegen Real, dat verlies? Nou, daar ben ik niet helemaal zeker van hoor. Ze zeggen zelf natuurlijk wel heel moedig van wel, maar uh, die klap is hard aangekomen. En met name het feit dat het een dubbele klap is geweest. Hè? Want Barcelona had in geen jaren twee wedstrijden achter elkaar verloren. En nu eerst van Chelsea en vervolgens van Real Madrid. Dus ja, het is er niet allemaal helemaal zeker. Nee, Guardiola die heeft wel al die tijd al gezegd van nou, het kampioenschap, dat zetten we maar uit ons hoofd. Want uh, we zetten alles op de Champions League. Maar ja, toch... Het lijkt me niet lekker zo kort voor zo'n finale, zo'n wedstrijd. He? Ja, nee, mij ook niet. Nee, als, je, als je thuis wordt geslagen door Real Madrid... Dat, dat is een klap die enorm hard aankomt. En als ze hadden gewonnen, dan waren ze op één punt gekomen. Nu is het kampioenschap inderdaad verloren, want het verschil is nu zeven punten. En er zijn nog drie wedstrijden te spelen, dus dat is klaar. Maar ja, dat maakt het belang van morgen eigenlijk alleen nog maar groter. En eigenlijk neemt daardoor de druk ook weer toe. Hè? Want om het seizoen toch nog een soort van te redden... Tussen aanhalingstekens, want je moet niet vergeten dat ze aan het begin van het seizoen al drie prijzen hebben gewonnen. De twee supercups en de wereldbeker voor clubteams. En ze staan ook nog in de nationale bekerfinale. Maar goed, dat zijn toch niet de echte hoofdprijzen waar Barcelona voor speelt. De, de, de twee prijzen die tellen. De Champions League en de, het kampioenschap. Nou ja, het kampioenschap is verloren ja. na drie jaar waarop ze, waarin ze gewoon echt soeverein waren. Dus moet het allemaal gebeuren in de Champions League. Maar ja, 1-0 achter opgelopen vorige week in Londen. En dat maakt je denk ik niet 1-2-3 goed tegen dit Chelsea. Nee? speculeer eens door. Denk je dat de kans aanwezig is dat Barcelona doorgaat? Nou, die kans is natuurlijk altijd aanwezig. Ik denk, zoals Roberto Di Matteo vanmiddag tijdens de persconferentie zei, is ongeveer 50-50. Um, wel is gebleken in de afgelopen weken dat de frisheid er een beetje af is bij Barcelona. Uh, het draait gewoon minder goed dan in het grote deel van de competitie. Uh, dat zou kunnen wijzen op vermoeidheid. En ik denk dat vermoeidheid ook wel een rol speelt. Want ze hebben 0-64 wedstrijden gespeeld uh, dit seizoen. Um, maar ze hebben ook een probleem om door, uh, om door echt die, die, die ultraverdedigende teams uh, heen te komen. Uh, Madrid speelde eigenlijk op dezelfde een, op manier zoals Chelsea dat deed vorige week. Uh, de ruimte is heel klein houden. Uh, echt een muur. Opwerpen rond het eigen 16 meter gebied. En met een goede Messi en een goede Chabi en een goede Iniesta komen ze altijd wel doorheen. En dan maken de mensen die, die voorin staan of doorkomen, die maken best wel een goal. Nou ja, tegen Chelsea was dat nog wel een keer op 5-6 het geval, maar viel die goal uiteindelijk niet. Maar tegen Real was het eigenlijk toch alweer minder. Nee. En ik begreep ook dat, dat het in de selectie momenteel een beetje rommelt, want na die wedstrijd tegen Chelsea zijn Fabregas en Piqué... Heel laat ergens in de stad gesignaleerd aan het stappen, samen met uh, de verloofde van uh, Piqué, Shakira, de zangeres. En dat is ook uh, slecht gevallen bij uh, Guardiola. Dus um, buiten het feit dat het uh, in het veld uh, even niet helemaal lekker loopt, uh, zijn het buiten het veld na verluid. Want goed, uh, dat zijn natuurlijk uh, bronnen die, uh, die je dan raadpleegt maar waarvan je niet zeker weet of het allemaal uh, voor 100% klopt. Maar zou het buiten het veld toch een beetje kunnen rommelen en dat is natuurlijk niet prettig in de aanloop naar zo'n belangrijke wedstrijd. Ja, normaal gesproken zeg je altijd van ja, bij Barcelona is het veld iets breder en dat komt Barcelona goed uit als de tegenstander verdedigend speelt. Maar ja, ook dat kan je weer counteren met wat je net zei dat het afgelopen zaterdag ook niet lukte. Dus waarom zou het nu dan wel lukken? Ja, en dat niet alleen. Hè? Want uh, als je echt gaat kijken, van, uh, wat, wat is dan het grote verschil? Nou ja, dat is uh, twee meter in de lengte en één meter in de breedte. Ja. Nou ja, reken maar uit. Dat, uh, dat moet toch redelijk makkelijk te verdedigen zijn voor Chelsea ten opzichte van uh, het, het veld dat ze in Londen hebben. Ja. Dus dat, uh, dat is misschien een beetje overdreven. Wat wel zo is, is dat Barcelona en thuis het uh, gewoon altijd toch nog weer een tand beter kan spelen en boven zichzelf kan uitstijgen en wordt gesteund door het eigen publiek. En uh, reken maar dat die mensen erachter gaan staan, zeker na het, uh, het uh, toch wel smadelijke verlies tegen Real Madrid. Ja. Uh, nu moet het gebeuren hè, en uh, ja, wat, wat alles in iedereen die Barcelona lief heeft, uh, zal het ook gaan gebeuren. Maar... Ja, ik vind Chelsea toch uh, uh, beter dan ik eigenlijk in de loop van het seizoen had verwacht. En ze zijn ook beter dan ze in de loop van het seizoen zijn, zijn geweest. Kijk, ze hebben natuurlijk uh, dat project André Villas-Boas gehad. De Portugese trainer die op 4 maart is ontslagen. Na uh, te veel slechte resultaten. Maar met name na muiterij in de selectie. De, de, de, de oude verdetten, de zandelijkstekens. De, de, de mensen die, uh, die langzaam maar zeker afscheid aan het nemen zijn. Die, uh, die, die geloofden we wel in. Lampard, Terry, Drogba. En uh, die hebben de kont tegen de kip gegooid. En nu is die andere situatie ontstaan. Vilas Boas is weg, die Matteo is gekomen. Die heeft uh, uh, die groep spelers weer in ere hersteld en de verantwoordelijkheid gegeven. En, en, en ze vechten nu eigenlijk voor, voor hun laatste kans om met elkaar ooit nog eens een keer de Champions League te winnen. En Chelsea is er de loop der jaren natuurlijk vaak dichtbij geweest. Nu voor de zesde keer in de halve finale, één keer in de finale gestaan. En uh, ja, die gaan ervoor hè. Ja, Abramovic wordt gek als het nu weer niet lukt uh, natuurlijk. Nog, nog even voor de voetballiefhebber. Uh, die hadden zich heel erg verheugd op een Barça Real. Dat uh, viel een klein beetje tegen. Wat verwacht jij morgen? Wordt het spektakel? Nee, ik denk niet dat het spektakel wordt. Ik denk niet dat het een uh, voetbalshow wordt zoals we dat uh, in het verleden regelmatig hebben gezien van Barcelona. Omdat Chelsea een te goed georganiseerde tegenstander is. En omdat de spanning te groot zal zijn... En natuurlijk ook. Uh, ik denk dat Barcelona voorzichtig gaat spelen. In eerste instantie om, uh, om toch maar geen tegengoal te krijgen. En kijk, 1-0 is genoeg voor verlenging en daarna kunnen ze het altijd nog afmaken. Maar geen tegengoal interesseren, dat is, uh, dat is heel belangrijk. Dus ze zullen toch wat voorzichtiger gaan spelen. Ja, als ze all-out gaan, dat zou natuurlijk fantastisch zijn. Maar ik denk toch dat het onverstandig is. Want uh, Chelsea is berekenend. Uh, het is een uh, heel verraderlijke tegenstander die, uh, die van dit soort momenten gebruik kan en zal gaan maken. Dus. Uh, een rustig begin en dan zal de wedstrijd zich gaan ontwikkelen. En afhankelijk van hoe en wat, dan zal het gaan ontploffen. Vroeg of laat. Goed, nou, we gaan het zien. Morgen kwart van negen, aftrap. Dankjewel, Jeroen Gruten vanuit Barcelona. Oké, Robert. Thank Wilson said van Dexys Midnight Runners, 10 over half 11. Zometeen gaan we het hebben over Robin van Persie... die in Engeland is gekozen tot beste voetballer van de Premier League. Eerst naar onze eigen Premier League, de Eredivisie. Nog altijd bungeld nak. breda, zes puntjes boven de streep voor het degradatievoetbal. Maar met nog drie wedstrijden te gaan... is de Brabantse formatie bijna in veilige haven. Desondanks draait NAC een slecht seizoen... en dat trekt een zware wissel op het team en op de trainer John Karelsen. Santi Kolk werd dit week aan het discipli aangepakt... na een uh, verminderde kopstoot aan ploeggenoot Kees Luijks. En na de nederlaag tegen Rodi SC werd de coach op internet met de dood bedreigd. En dat gaat volgens Karelsen natuurlijk alle perken te buiten. Ja, dat vind ik ook. Dan uh, overtreed je grens. Uh, een fatsoens, uh, grens. Een fatsoensgrens voor mij... En uh, ik, uh, nogmaals, ik vind het niet zo erg om uh, voor van alles uitgemaakt te worden. Uh, al vind ik dat ook vaak respectloos uh, wat er wordt geschreven. Maar uh, dit gaat een grens over die niet kan. En uh, ik vind dat daar maatregelen op moeten nemen. Ga je aangifte doen? Dat denk ik wel, ja. Ik uh, ga vanmiddag even met de directie zitten uh, wat uh, wijs is. En uh, ik denk wel dat we dat gaan doen. Want ik vind... Uh, om dit zomaar te laten lopen, dat is heel makkelijk. Want uh, Dan kun je zeggen, van, ik steek er geen energie in en, en ik laat het gaan. Alleen, uh, ik vind dat zulke mensen uh, uh, aangesproken moeten worden op hun gedrag. Uh, een gedrag wat uh, niet uh, tolereerbaar is, vind ik. Enig idee waar het vandaan komt? Nee, dat, dat is ook een van de redenen dat ik daar waar benieuwd naar ben. Uh, want het is altijd uh, onder schaalnaam en... Uh, uh, dan vinden ze dat ze alles mogen roepen. Maar nooit met de rechternaam eronder. Dus ik ben wel eens benieuwd wat er uitkomt. Dan nou hebben jullie al een heel rumoerig seizoen. De stadionbouwer is failliet. Uh, het gaat niet zo geweldig in de competitie. Dan krijg je ook nog de kopstootaffaire Kolk-Luiks. Uh, ja. En dit eroverheen. Is dit Wild West? Nou, ik vind... Uh... Zaterdag spelen we gewoon weer tegen Utrecht hoor. En uh, daar ben ik weer mee bezig. En natuurlijk is dat uh, in zo'n weekend is dat even uh, heftig allemaal. Waar je allemaal voor je kiezen krijgt. Alleen er komt weer een volgende wedstrijd aan. En uh, we moeten daar weer uh, mee bezig zijn. Hoe gek het ook klinkt. Uh, dan kun je zeggen van zo, je stapt er wel heel makkelijk overheen. Ja, en uh, dat moet je ook doen vind ik. Anders dan, uh, blijft dit te lang uh, doorcijpelen. En uh, nu moet de hele focus zijn van de spelers en van de staf uh, naar Utrecht toe. Heb je de spelers toegesproken vandaag? Nee, gisteren. Gisteren hebben we die maatregelen genomen met, uh, met Santi. En daarna hebben we uh, de spelersgroep uh, toegesproken om ze gewoon te informeren wat ons standpunt was en uh, welke maatregelen we hebben genomen. Kolk is naar de Kopslootaffaire definitief weg, die zien we niet meer terug. Hij is Tot, uh, tot en met 6 mei is hij uh, buiten de selectie. Hij speelt niet meer voor jullie? Uh, dat, uh, dat weet ik niet. Als het goed is zijn wij klaar uh, 6 mei met, uh, met de competitie. Als wij geen na -competitie spelen. Dus dan zijn er ook geen wedstrijden meer. En als dat het geval is speelt hij ook niet meer. Wordt het wel eens een nakheet de parel van het zuiden zijn? Wordt het een keertje rustig? Ja, dat zal er wel een keer komen. Alleen uh, weken we al jaren nu weer aan uh, tegen uh, slecht beleid. En uh, dat blijf ik zeggen. En dat, dat is gewoon ook de waarheid. Uh, financieel uh, is het gewoon uh, moeilijk en uh, zitten we nog in de schulden. En dat is toch uh, van de afgelopen jaren. En uh, we kunnen met z'n allen zeggen van uh, we geven het op. Maar dat, uh, daar win je niks mee. Hè. Dus we moeten allemaal blijven knokken hoe moeilijk het soms ook is. Hoe moeilijk het is voor, uh, voor de directie, hoe moeilijk het is voor ons. En we gaan gewoon, uh, blijven gewoon knokken en uh, NAC komt weer al uh, bovendrijven. Dit is de limiet hoor. Ja, wat, uh, wat die bedreiging betreft vind ik wel de, de limit, ja, dat klopt. gevecht in het veld, met spelers onderling. Ook dat, ja, daar, daarom hebben we ook passende maatregelen genomen. Dat uh, tolereren we niet. John Carlos in gesprek met uh, Rob Fleur. U hoorde John Carlos al zeggen dat hij overwoog om uh, aangifte te doen... bij de politie vanwege die doodsbedreiging. Nou, dat uh, heeft hij inmiddels gedaan na in overleg met de club. De politie van Breda is uh, een onderzoek gestart. En dan uh, Robin van Persie, die is gisteren uitgeroepen tot speler van het jaar in de Premier League. De uitverkiezing is uh, georganiseerd door de Engelse associatie van profvoetballers. En uh, daar is internationaal natuurlijk erg trots op. Simon Kelder, algemeen directeur van Excelsior. Goedenavond, u kent uh, Van Persie erg goed. Ja, goedenavond. Ja, we kennen hem al vanaf zijn achtste jaar, dus dat is al heel lang. En dat uh, is ook erg goed. Ja, de opleiding uh, die is uh, goed gelukt bij Excelsior. Ja, daar zijn we ook best trots op. En we hebben die niks zijn tribunenaam genoemd en hij is ambassadeur van de club. Uh, hij sponsort uh, de jongste jeugd van 5 tot 6 jaar. Die lopen met een uh, shirt naar zijn afbeelding. En uh, ja, we zijn gewoon trots dat we uh, iets met Robin van Pessie te maken hebben. Ja. Heeft u Robin nog gesproken? Ja, hij is ook heel erg blij. Dus, uh, en ik zeg dat wij het ook zijn. En, uh, we hebben ook wat media-aandacht daardoor. Dus uh, ook voor Excelsior is dat goed. Ja, wat zei Robin? ja, we zijn echt trots en uh, het is ook een hele eer als je daarmee gekozen wordt en uh, ja, het doet hem heel erg goed. Uh, het bevalt hem goed in Engeland zoals bekend, dus uh, wat dat betreft is het denk ik een, een mooie bekroning voor uh, hard werk. Ja, ik hoor ook wel enige trots in uw stemmen. Ja, nee, dat zijn we zeker. Ik bedoel, als uh, een jongen die hier in opleiding zit en uh, zover schot, dan, ook nog op die manier, dan kan je daar als club alleen maar uh, trots op zijn. En zeker omdat we ook nog uh, nauwe contacten met hem onderhouden. Dus. Ja. Ja. Dat maakt het nog eens een extra leuk. Ja, u zegt net uh, vanaf uh, zijn achtste, hè, heeft, kent, kent u bal? Uh, dat, ja. uh, dat is heel lang. Ik schat er in mijn hoofd een, uh, een jaartje of nou, bijna twintig, denk ik, zo ongeveer. Ja, nu. ja precies. Um, vanaf welk moment, kunnen jullie zich dat nog herinneren, dat u dacht van, nou, dit, dit, wordt, dit wordt er wel een? Nou, dat was vanaf de avond af was het te zien. En uh, Robin die plonk gewoon uit. En uh, toen speelde hij ook met jongens die ook al best konden voetballen. Maar uh, met name ook in de c toen, uh, toen zag je dat hij dus met kopperschouders boven de rest uitstak. En er zaten ook best goede jongens bij, zoals Lot Seidmoet Maar hij, uh, hij was gewoon erg, erg goed, uh, maakte heel veel doelpunten. was, uh, was toen ook wel erg greed en wilde hard werken en uh, leefde kort om toen al voor het voetbal. Ja, hij trainde ook veel hè? Ja, trainde zelfs extra. ja. ja. Eh, dan is de vraag, ik heb een interview kort geleden uh, met hem gelezen... dat hij zei van uh, ja, mijn carrière eindigen bij, uh, bij Excelsior. Maar uh, ik zeg nooit, nooit uh, tegen Feyenoord. Uh, heeft met hem al besproken hoe hij zijn carrière gaat beëindigen? Ja, hij heeft eens gezegd dat hij dat bij Excelsior doet. Hij heeft wel gezegd, dan moet jij er nog zitten. Ik zeg, maar dan moet je snel stoppen. Want uh, mijn les is zo daag dat ik dat niet meer zo lang doe. Maar... Hij, heeft, hij meent echt dat hij zegt ik ga mijn carrière bij Excelsior afsluiten omdat hij daar het, het beste gevoel bij heeft. Hij, uh, hij is altijd erg thuis voelt bij Excelsior. Hij is ook erg uh, trots dat een uh, tribune naar hem vernoemd is dat hij ambassadeur van de club is. En uh, dat doet hem gewoon heel erg uh, goed. En uh, dat maakt ook dat hij zegt ik ga mijn carrière absoluut bij Excelsior afsluiten. Ja, Maar als, uh, als Robin nou zegt van ja maar dan moet jij er nog wel zitten. Kan het een reden voor u zijn om dan lang bij Excelsior te blijven zitten dan eigenlijk de bedoeling is? Ja, zitten wel, maar om wat te doen, dat is een ander gedaan. Ik zal er wel blijven zitten dan. <laughs> maar ik weet, ik weet niet wat voor eisen Robin eraan heeft gesteld, nee. of daar ook een functie aan hangt ofzo. Nee, dat niet. Dan heb ik maar uitgek, dat, dat, dat hij dat niet kan doen. Want dan moet hij snel stoppen met voetbal. Dat lijkt me ook niet verstandig. Nee, nee, nee. Maar goed, uh, ik vroeg me nog af, hè, als hij nou getransfereerd wordt. als hij nou uh, besluit om zijn contract tot 2013 niet te verlengen. en hij gaat naar een andere Engelse club. of hij uh, gaat naar Spanje of wat dan ook. of naar Italië. en, en uh, er wordt veel geld, er gaat veel geld in om. komt er dan ook nog een deel bij Excelsior terecht? Ja, dat is natuurlijk maar een klein gedeelte. Hij is natuurlijk al heel, heel jong naar Feyenoord gegaan. Dus dat, uh, dat, dat maakt ons niet echt rijk. Dus wat dat betreft. Uh hoeft hij voor mij niet naar een andere club te gaan hoor. Nee, dat is het niet, nee. Dus, kortom... we zijn erbij dat hij op een ander gebied wat voor ons doet. En hij is uh, in oktober vorig jaar is hij ook uitgeroepen tot uh, de beste speler van de maand. Uh, dat geld heeft hij ook aan Excelsior Supersteed, dus wat dat betreft uh, ja. profiteren we links en rechts toch wel een beetje. Het linkje is er wel. Dat is er zeker, ja. Ja, maar schat eens in, wanneer speelt hij weer een Excelsior shirt? Welk seizoen, minimaal? Over nou, vijf jaar denk ik. Over de jaar of vijf. Ja. Ja. Nou, werken ze nog een jaar of vijf bij Excelsior dan, okay. zou ik zeggen. Ja, dankjewel. <laughs> Bedankt, Simon Kelder. Oké. Okay. Goedenavond. Dag. Nou.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 Girl. Watch me now. Going up to Harlem to my father's old place. It's long gone now, but there was peace across his face. Across the boulevards, Malcolm X and Dr. King. Walk the avenues, and I show you.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 That's why I love this rollercoaster town. That's why I love this rollercoaster town. Ik wou even dat de Nederlandse volleybalsters vanavond... en uh, hoevenwester tegen Bulgarije hebben gewonnen met 3-0. We hadden een afspraak met de bondscoach Guido Vermeulen om hem even te bellen. Het was zijn eerste wedstrijd namelijk als bondscoach. Maar Guido neemt zijn telefoon niet op mocht je in de auto zitten... en denken van, oh, daarom gaat hij zo vaak. Dat zijn wij, dus uh, misschien wil je hem even opnemen. Uh, dan gaan we ondertussen even uh, kijken wat er nog meer in de sportenwereld is gebeurd vandaag. Judoka Henk Grol bijvoorbeeld. Die uh, laat de Europese kampioenschappen komend week einde schieten. Grol heeft namelijk last van een knieblessure... die die afgelopen woensdag opliep op de training... Waarschijnlijk is het slechts een verrekking, maar voor de zekerheid laat hij toch maar even een MRI-scan maken om te kijken of het niet toch ernstiger is. En tennisser Robin Haase heeft de tweede ronde van het tennistoernooi in Barcelona bereikt. Het kostte betrekkelijk weinig moeite, want zijn tegenstander uh, Sergej Boepka, <gacht> die naam die ken ik ergens van, moest geblesseerd uh, opgeven. Overigens is Haase op de wereldranglijst geklommen naar de 45ste plaats. Zijn hoogste notering tot nu, nu, tot nu toe. Haarzen dankt de stijging aan uh, zijn kwartfinale plaats... bij het Masters-ternooi in Monte Carlo. En dan atlete Miranda Boonstra. Die mag blijven hopen op de Olympische Spelen in Londen. Wie weet uh, heeft u het gezien bij de marathon van uh, Rotterdam... toen ze over de finish kwam met maar uh, acht seconden boven die limiet... Uh, die voor de Spelen was gelegd. Het Nederlandse Olympisch Comité bracht in de eerste verklaring aan... dat er uh, niet van de limieten afgeweken zou worden... maar de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie... heeft het toch bij NOC-NSF voorgedragen voor Londen. De KNU ziet een uh, klein sprankje hoop... omdat de technisch directeur Maurits Hendricks van de NOC-NSF... kort na de marathon zei dat hij ook de menselijke maat mee zou tellen... bij de definitieve nominaties. Dus definitief uitsluitsel over haar deelname aan de Spelen... is er nog niet helemaal. En dan de Nederlandse zeilboten, die zijn goed begonnen aan de wereldbekerwedstrijden in Jerg. Lisa Westerhof en Lopke Berghout voeren na twee dagen het klassement aan in de 74-klasse. Een plek bij de eerste twaalf levert een Olympisch startbewijs op. Bij de mannen bezetten de gebroeders Koster in diezelfde klasse de derde plaats. Voor hen is de top 6-notering nodig om de Spelen te halen. In de lezer Radial staat wereldkampioen Marit Bouwmeester vierde. De Vriesin heeft voor de Franse kust weinig te winnen, want ze is al zeker van Olympische deelname. Geen hierdoor melden en heeft zijn telefoon nog netje op. Nou ja, gelukkig kunnen wij onderniering draaien. I know I will be fine this year. I've lost all my senses and all my tears. I traded it for something new. Something De condonering wordt steeds beter als ze ouder worden. Nou dat was Miss Montreal natuurlijk. De condonering stond op het lijstje, maar nu uh, weer even vervangen. Door Miss Montreal vorige week woensdag nog uh, live te horen in... met het Oog op Morgen. Toen waren ze hier in studio verder te gast. I know I will be fine, zong ze. Dit was deze editie van NOS Langs de Lijn. Morgen is er natuurlijk nog één. Harry Schut zit dan op deze stoel. En dan uh, beginnen we al om half negen avonds. Dat heeft alles te maken met natuurlijk de return... Van Barcelona tegen Chelsea. Daar hebben we het net met Jeroen Grutter uitgebreid over gehad. Morgenavond twee verslaggevers die de wedstrijd gaan volgen. Ronald van der Geer en Andy Houtkamp. En, en we zijn morgen ook bij Jacques Rogge. Wat hij spreekt in Den Haag. Daarover allemaal meer morgen in NMS langs de lijn. Zometeen het oog met even Jinek. Ik wens je nog een heel fijne avond. Dag. Europees voetbal op Radio e. Morgen om half negen in de Champions League. Risico volle bal, halverwege zijn eigen helft. De halve finale return. Barcelona Chelsea. Mooi, prachtig de Champions League morgen om half negen. Radio 1, Het nieuws van alle kanten. We geven het door aan elkaar. Iedereen, ieder jaar opnieuw. We koesteren het. Herdenken het.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 Beleef de ontknoping van de eredivisie en andere Europese topcompetities... bij Ziggo live op je tv. Bestel je favoriete wedstrijd voor 5,95 zonder abonnement... op ziggo.nl slash tv op bestelling. Yeah, yeah, yeah, yeah. Hey! Ah, sorry. E-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl, durft u het aan? <lacht> yes, Kijk deze zondag live op je tv naar FC Twente Ajax. Bestel deze eredivisietopper op ziggo.nl slash tv op bestelling Dit is Radio 1.